Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er blijft nog weken erg druk op de IC's, zegt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen. En daarom spreiden ze de patiënten zoveel mogelijk over het land. Code zwart, dus dat IC's overvol raken, zit er niet aan te komen, maar druk is het wel. IC-bezetting is op dit moment hoog. Hoger dan op enig eerder moment uh, vanaf eind uh, april vorig jaar. En we houden rekening mee dat die IC-bezetting mogelijk nog licht verder kan stijgen. En dan, en natuurlijk als gevolg van vaccin. Gaat dalen, maar dat die daling langzaam is. En de hele maand mei zullen de IC's volgens Kuipers nog vol liggen met COVID-patiënten. Een vrachtwagenchauffeur die vier jaar geleden achterop een file botste, krijgt een taakstraf van 140 uur. Ook mag hij bijna een jaar niet meer rijden. Bij de botsing op de A12 waren zes andere auto's betrokken. Eén vrouw raakte ernstig gewond en overleed later. Vlak voor de botsing zat de vrachtwagenchauffeur te appen in plaats van op de weg te letten. Wie wil shoppen bij de bijenkorf moet ook na woensdag nog een afspraak maken. In principe Wordt die maatregel dan afgeschaft? Maar volgens de winkel vinden veel mensen het wel prettig. Ze zouden zich veiliger en extra bijzonder voelen. Er We mogen wel meer klanten naar binnen en een afspraak maken kan tot één uur van tevoren. Op veel campings in ons land kan er nu al geen koepeltentje meer bij. Sommige scholen hebben deze week mijn vakantie. Maar door corona zit een tripje naar het buitenland er ook dit jaar niet in. Deze mensen hebben de caravan op de camping in Oosterhout neergezet. En dat is wel even anders dan anders. Normaal in Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur. Door de corona zijn we hier eigenlijk terecht gekomen omdat we niet naar het buitenland konden. We zijn er zo goed bevallen dat, uh, dat we... Dit jaar een seizoensplaats hebben, volgend jaar ook weer. De grote drukte moet trouwens nog komen. Het merendeel van de school heeft volgende week pas mijn vakantie. Het weer: flink wat zon, 12 tot 15 graden wordt het. Ook morgen is het zonnig en nog iets warmer, maximaal 17 graden. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 En we hebben ook uh, een reactie van een strandtent uh, Woedstok uit, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uit Bloemenuil aan Zee. Wat, wat voor hem uh, een strandtent wat de nieuwe regels betekenen. Uh, verder nog meer kleine zandvoortsnieuws in het kort in dit tweede uur. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Kijken we vooruit op Koningsdag uh, dinsdag uh, wat uh, daar allemaal staat te gebeuren.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 Jan, een geweldige gouden ouwe. En ik zie allemaal uh, mits, uh, boxen, uh, zeg maar op uh, de hoest van de ja. plaats. Ja, dat nummer heet ook Pictures of Mystic Man. Ah, vandaar. Kijk States eens aan. Quo, 1968. 1968. Nou, een lekkere gouden ouwe. van die gouden ouwe gaan we naar de zonnige muziek. Ja, wie kent ze niet, hè? Kit Guyon en de Coconuts. En dan hebben we het over uh, deze man, uh, Koati Mundi, die dit zingt. yeah To say bye-bye Like in the fall of three Gets rid of this seeds You trying to Pero tú no puedes vivir Be another bicentennial Before I hear the truth from your mouth You better hear me out Jij ja, is ook echt heel herkenbaar voor die tijd hè? een beetje jaren 80 muziek een beetje dan uh, die Italo-achtige sound bij Kits Krio en de Coconuts. En uh, Kepasa. Ja, inderdaad, uh, met ook een uh, leuke rap uh, in deze 12 inch uitvoering van de plaats. Ja, we gaan naar uh, afgelopen woensdag, want woensdagmorgen uh, hebben we altijd het uh, programma Zandvoortse Zaken. Uh, Albert-Jan? Klopt, en uh, dat uh, wordt gepresenteerd door Jaap Koper en... Uh...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 Want ik heb het idee dat de horeca iets mag doen. Ja, klopt zeker. En ja. we hebben ook een, een kleine vreugeldans gesprongen. Ja, dat geloof maar, ik graag, blijft ja. blijft dan ook wel met een kleine dat dan wel, maar ik <gib> bedoel... Ja, wij zijn er misschien wel heel blij als, als je een terras hebt. En zeker hier in Zandvoort met de strandafjoen als zaak op het Kerkplein met een ruim terras. Dat geldt natuurlijk voor meerdere collega's. Hmm. Maar ja, er is ook nog zoveel dichter en laten we dat vooral niet vergeten. Ik bedoel, ja.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 Uh, vanaf uh, welk tijdstip van de dag uh, mag dat eigenlijk? Ja, twaalf uur s middags gaan we beginnen. Ja, dat bedoel ik. Dus kijk, uh, ja. als ik uh, bijvoorbeeld. zochtens uh, een bakkie om negen uur uh, wil scoren. dan is, uh, dan is het dus uh, alles er nog wat uh, dicht.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 Ontevredenheid in. Van uh, laat dat nou wat langer uh, open, zodat uh, mensen op een natuurlijke manier uh, gewoon uh, ieders weg uh, kunnen en dan krijg je ook een betere spreiding. Sta jij daar ook achter of niet? Ja, natuurlijk. Ik bedoel.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 te winderig, ja. ja, ga ik je broodje meegeven in een bakje van sorry, je hebt wel besteld maar je broodjes, succes, ga maar even uh, eten. <grijgrijp> ja. Er kleven nog heel veel nadelen aan en dat is ja. natuurlijk wat wij wel zien en wat onze gasten nog even niet zien en dat geeft ook niet, ik bedoel, wij gaan hiermee bieden en we zijn blij dat er een klein puntje is, maar het is nog maar recht, met recht een klein puntje. Ja. Dus, uh,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 Ik dacht dat het moet na zes weken, maar ja. het mag dus ook na tien weken. Maar goed, ik loop nou een beetje mank, want ik ben al aan de ene kant ge ge ge ge geprikt. Dus over tien weken is de tweede keer en dan ben ik voor, in ieder geval van dan ben weer in voorlopig vanaf. Want er wordt ook al gezegd dat, uh, dat, dat het een jaarlijks terugkerend ritueel gaat worden. Hè? Nou, dat gaat daar sowieso maar vanuit hoor. Ja. Dus, uh, nou ja, oké. Okay. En uh, vanmorgen hoorden we ook trouwens dat uh, de wethouder Raymond van Haaf... die we morgen trouwens ook nog in de uitzending hebben...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 geluid van Zandvoorts. Hier is uh, Schat, ik ben oké. Okay. Op een zomernacht, handen lachen in mijn zij. Het werd middernacht, toen je naast me lag. Jij was beter dan ik dacht. Hadden nooit verwacht, tot avondslag. Door alles wat je deed met mij. Leilijke, perfect, zoals het.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 provísale el viento a me debo y me hizo volar al cielo en sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Uit een aangepaste Koningsdag aankomende dinsdag, Maar toch gaan we er gewoon met z'n allen een feestje van maken. En dan vanuit huis met allerlei leuke dingen die je kan gaan ondernemen op die dag. Koningsdagsamford.nl, daar vind je meer informatie over. Ik kwam alvast een klein beetje in de feest sfeer met de Gypsy Kings en Volare.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 Maar de bitterballen, die worden smiddags rond het borreluur altijd uh, genuttigd, uh, zeg maar. Dus die bitterbal, die kan gewoon uh, hier in uh, Zandvoort. Dank aan uh, NA nieuws voor uh, deze reputatie. We gingen naar het strand van Bloemendaal. Op ZFM wordt iedere gouden oude, oude Platina. En de programmaleider vindt het weer nodig dat ik een gouden oude ga draaien. En daar hou ik me natuurlijk aan. Hier zijn de motors en airports...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 Als je dan uh, daadwerkelijk voor je werk uh, moet reizen of zo... echt uh, dat het nodig is, uh, dan uh, ga je naar het uh, vliegveld uh, toe... en daar uh, de motoren zitten uh, over met uh, airports. Nou, ik krijg een reactie van Sean uh, uit België. Die hey, uh, feliciteert je met je vaccinatie. Dat hoorde hij zojuist. En Sean, uh, jij bent ook gevaccineerd, begrijp ik. Hij heeft dan Moderna gekregen... Ja, maar het was ook twee prikken, toch? Ook twee prikken, ja. ja. in uh, Jij, uh, Astra, maar pas heel laat die tweede, hè? Ergens ja, uh, in even, juni. Ja, ik heb het even nagekeken. 25 juni. Ja, ja dat is op... nog een hele tijd. Dus, dan, ja. Uh, ja, dan mag je dus uh, de komende tijd ook gewoon de deur niet uit, eigenlijk. Nou, uh, maak je wel geen zorgen. <laughs> met, met, met mondkapje en anderhalve meter kom ik een hele eind. Oké, okay, helemaal goed. We gaan naar de reddingsbrigade, want we hebben, ja, we hebben vandaag een beetje molenaarprogramma... Uh, ja, want we gaan weer naar molenaar toe. Uh, hoe, voorkom je, je, hoe voorkom je verdrinking in de zee? Dat was de vraag die 17-jarige 17 Brit Molenaar uit Zandvoort zichzelf stelde vorig jaar... nadat een jonge man op een mooie zomerdag was verdronken. Om hierachter achter te komen, besloot ze hier onderzoek naar te doen... voor een opdracht voor school...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 Gewoon ja, een keiharde bevinding. En daar moeten we wat mee uh, als organisatie. Met dank aan uh, Marijke Pijlman van uh, NH Nieuws. Ze sprak met uh, Britt Molenaar. En uh, aan het eind, eind hoorde je ook nog uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade. Mooi nieuws van Britt... dat ze inderdaad in de prijs is gevallen... met haar eindexamenwerkstuk voor de HAVO. En dat ging inderdaad over het gebruik van onder meer... de social media en de app en ook nog... Uiteraard Instagram om zeg maar nieuwtjes bekendbaar te maken bij het grote publiek wat hier naar het strand toe gaat. We gaan nog twee platen draaien. En wie is de eerste? Jij bent de, de Formule 1 aan het kijken. Ja, ja, ja. En de, de, de eerste drie uh, op de derde plaats Sims 2 Roland en op de eerste plek uh, Nick de Vries. Dat zijn goede berichten. Straks weer. Er is meer muziek.